Die februari begon met een dag zo zonnig en teder, alsof het april was. Ik was tot elf uur op mijn kamer blijven rondhangen. Onvoldaan en teleurgesteld door mijn onmacht tot schrijven, liep ik ten einde raad het hotel uit, dwaalde wat rond op Montmartre en stond tegen een muurtje geleund een tijdje te staren. Voor me uit lag de grijze onafzienbare stad, die golfde tot aan de horizon. Ik dacht aan de steden, die ik bezocht had, en aan de levens, die ik had gekruist, mannen en vrouwen, die ik gekend had en lief gehad. En de gang van mijn leven, ziend als een dwaaltocht waartoe ik gedoemd was, voelde ik tussen mij en het leven van de mensen weer die onuitroeibare vijandschap, die in de grond misschien onverschilligheid was. Maar deze vijandschap maakte, dat ik mij nergens kon hechten, in geen stad. En geen hart. De tijd had het oude Parijs opgebouwd, en de tijd zou het slechten. Tenzij het verging als de aarde verging, in de laatste dagen der wereld. En misschien, bedacht ik, was één bom wel genoeg, geworpen door een willekeurige poleet, Alleen ik vermag niets. Was het dan niet bijna triest van belachelijkheid? Dat ik dacht dat mijn naam iets betekenen zou in de op- en neergang van de wereld in de gang van de historie, terwijl ik toch wist, dat het niet meer dan een naam was, een naam die verwoeiende wind, als ik hem hardop zou noemen. De wereld ging aan mij voorbij, het leven ging aan mij voorbij, ik mocht hier staan, als ik niet in de weg stond. Geslingerd tussen onmacht en trots, liep ik van mijn borstwering weg. Terwijl ik zonder acht te slaan op het snelle en luide verkeer voortging, Kwam de gedachte in mij op hoe ook ik eenmaal lang uit in een kist zou liggen en verrotten onder de grond? Ik verweerde me tegen het benauwende van deze gedachte. De voorstelling van mijn ontbinding maakte me ziek. Maar mijn gedachten werden wilder en dreigender. De verschrikkingen kregen gestalte en naderden me. Ik werd voet voor voet achteruit gedrongen in een hoek. De dieren van de angst liepen sluipend en langzaam cirkelend omheen. Zouden ze me bespringen en doden? Ver als schimmen achter een waas trokken de mensen voorbij, de taxi's schoten voorbij. Het leven dreunde voorbij, en niemand zag mij, niemand zag, dat ik naakt en hulpeloos tussen de beesten stond, niemand stak een hand naar me uit. Toen kwam er een naam op mijn lippen, Angèle. Laat op een middag, aan het eind van februari, werd ik zoals gewoonlijk gewekt door het kloppen van de vrouw, die mijn kamer kwam doen. Pas toen ik mijn bril had opgezet, zag ik dat het geritsel dat ik gemeend had te horen toen ik wakker werd, veroorzaakt was door een brief, die de vrouw onder de deur had geschoven. Ik herkende het handschrift van Charles de Blecourt, met de grote, voorname letters, zo krachtig en rustig neergeschreven. Ik ben zo vrij, zei de brief, en ik hoorde alweer de soms plechtige afgemetenheid van de stem. Ik ben zo vrij u te vragen of mijn komst u vanavond schikt. Ik heb mijn vorige bezoek aan u en aan uw heerlijke kamer met het gedempte licht en de vele boeken nog in mijn herinnering als een oase in de woestijn van mijn leven, en ik zou die herinnering als het kon erg graag vanavond weer eens komen verlevendigen. Laten wij afspreken, dat ik om acht uur even kom kijken in dat aardige restaurant in de rue Dassa, waar we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, en waar u immers dagelijks eet. Is u daar niet, dan neem ik aan, dat mijn komst u vanavond niet schikt. Even mengde er in mijn blijdschap enige schaamte, alsof er iets verkeerds lag in de nerveuze verwachting, waarmee ik de Blicou's komst tegemoet zag. Niemand had tijdens haar leven met Henriette ook maar enige gelijkenis getoond. En thans, tien jaar na haar dood, had ik de man ontmoet, die om zijn ogen haar tweelingbroer kon zijn. Het was op een avond in september, een half jaar geleden. Mijn gedachten waren die dag als in een benauwde droom voortdurend bezig geweest met Henriette. Ik kon me, hoezeer ze ook in mijn gedachten rondwaarde, haar gezicht niet goed meer te binnenbrengen. Het wisselde steeds... Het bleef telkens iets bezijden de werkelijkheid. Ze ontsnapte me. Bleef vaag. Onscherp. Bijna gelijkend. Wat kwellender was dan de sterkste afwijking. Ik was diep ongelukkig het Luxembourg doorgelopen, langs de weide terrassen, dwars door de stralende herfstdag die niet voor mij was, en had plaatsgenomen in de hoek van het restaurant. Toen ik even zat... En met mijn zakdoek, mijn schoon schoonwreef, zodat ik vreemd verwezen met blote ogen tegen het licht inknipperde. Was er een man binnengekomen wiens gezicht me één ogenblik had doen beven van angst? Zo sprekend waren zijn ogen Henriët's ogen geweest. Koel. Grijsgroen. Druidisch. Ik vertrouwde mezelf niet, zette haastig mijn bril op, keek de man aan. In een ogenblik sloot ik mijn ogen. Nu stond ze met een scherpte en nauwkeurigheid voor me, alsof ze me toespreken zou. Ik keek weer naar de man, die thans naar een plaats zocht. Eén ding trof me onmiddellijk. dat verte de kop geheel het tegendeel was van Harriet's gezicht, vooral door de mond, die de eenheid van het gelaat op gruwelijke wijze doorspleed. Smal. Breed. Met rauwrode bovenlip vloekte die mond met de expressie van de ogen, in een zo tragische en absolute tegenstrijdigheid, alsof hij twee gezichten door elkaar had. En meteen doorgrondde ik het geheim van dat sombere de wezen, dat engel en roofdier was, maar de engel van het roofdier onherroepelijk gescheiden. De man keek nog rond naar een plaats en zijn blik viel op een lege stoel tegenover mij. Hij had met overwogen elegance zijn hoed en stok aan de kapstok gehangen, en streek met een brede hand over zijn sterp welvend voorhoofd, en over zijn dun glanzend blond haar, dat dicht langs zijn schedel lag. Daarna, zorgvuldig zijn broekspijpen plooiend over zijn knie, was hij gaan zitten, en terwijl hij een krant deed, had hij me afgemeten en beleefd toegeknikt, met die blik, die iedereen in het begin tegenover mijn gebrekkigheid had, en die door te ze deze te zien, juist zo grieven kon zijn. Ik had hem eigenlijk pas goed ontdekt, toen ik de stoel tegenover hem bij de leuning greep, om te gaan zitten, en ik wilde toen niet meer naar een andere plaats omzien, omdat die verandering te krenkend geweest zou zijn. Maar het gezicht tegenover me was wel een zware beproeving voor mijn estheticisme. Ik hield mijn krant wijd opengespreid en veinsde te lezen, maar aldoor moest ik denken aan dat apengezicht van de Jood aan de overkant. Is u Hollander? zei de man tot mijn verwondering in het Hollands, en hij wees op het boek van Van Schendel, dat ik met mijn krant uit mijn zak had gehaald. Hij had een rustige stem, en langzamerhand ontspond zich tussen ons een gesprek over Hollandse literatuur, waarin de man, Daniel Rutgers, niet erg goed meer thuis was, sinds hij twintig jaar geleden het land verlaten had. Na het dessert bleven we nog een ogenblik zitten. Ik keek nu rustig naar het gezicht tegenover me. Het hinderde me niet meer. Integendeel, het kreeg iets aantrekkelijks. De mond was kuis en bezonnen, de grauwe huid had iets geligs als perkament en daardoor iets ouds en verdorts. De vogelnek was omsloten door een platliggende boord. Eén van de handen, zag ik, droeg een dubbele trouwring, en plotseling ontzet door de gedachte, dat dit wezen de man was geweest van een vrouw, voelde ik me overmand worden door een afkeer, waarvan de heftigheid alleen te verklaren was door een bijmengsel van algehele jaloersheid. En ik zette in mijn verbeelding verschillende vrouwen naast de mismaakte, om te zien, hoe het stond. Een dikke burgerjuffrouw, die hem getrouwd had, uit snotterig medelijden en de onbegrepen lust te liggen onder een gedrocht, een jonge geëmancipeerde, die veinste, dat zij zijn lichaam voorbij zag, om de ziel, en zich in haar blauw heroïsme zou wijden aan de ongelukkige geleerde, en, voor de grap, een mooie, mondaine vrouw, een angèle. En tot mijn verbazing moest ik erkennen dat alleen deze laatste een paar kon vormen met hem. Het was goed, dat Rutgers op dat moment voorstelde, het lokaal te verlaten en naar zijn kamer te gaan. Ik was blij, dat ons samen zijn voor die avond niet ten einde was en zelfs de kans had verlengd te worden tot in de nacht. Onderweg zwegen we. Toen wij op een smal portaal ons hadden ontdaan van hoeden en jassen, opende Rutgers de deur naar zijn kamer. We kwamen binnen in een hoog, stemmig aandoend vertrek, dat geheel ommuurd was met boeken. Rechts in het midden was een haard, die zacht brandde met een rood smeulend vuur. Tussen de schoorsteen en de buitenmuur stond een zwaar eiken bureau bestapeld met manuscript en boeken. Boven de schrijftafel hing het portret van een vrouw, dat ik uit de verte niet goed kon onderscheiden, maar ik vermoedde, dat het Rutgers gestorven vrouw was. Ik was nieuwsgierig het van nabij te bezien, maar wilde niet onbescheiden zijn, en bleef op een afstand. Toen Rutgers de deur uit was om een fles wijn te halen, keek ik opnieuw naar het portret. Ik schrok een moment, toen ik mijn verwachting, dat het een zeer knappe vrouw zou voorstellen, volkomen bewaarheid zag. Hoe zou haar stem zijn geweest? Haar houding? Haar gang? Haar mond, als zij sprak? Haar gestalte? en handen, die ik op het portret niet kon zien. Ik schrok, als betrapt, toen Rutgers weer binnenkwam. De dode werd me nog raadselachtiger, nu Rutgers weer in de kamer aanwezig was. Met dit wezen had die vrouw geleefd, en een rilling liep langs mijn rug, toen ik me hen voorstelde in een omarming. Vijf maanden na die kennismaking met Rutgers, was ik geheel vastgelopen in mijn neerslachtigheid en had ik Angèle opgebeld voor een afspraak. Het was een vrij zachte avond in februari. Het wachten viel me lang, kwart voor zeven, onbegrijpelijk, ze was altijd op tijd en nu al drie kwartier te laat. De vreugde, die in mij was opgekomen, toen zij beloofd had te komen, had even mijn vrevel overvleugeld, omdat ik me niet had kunnen weerhouden haar te bellen en daarmee mijn zwakheid had erkend. — Waarom eigenlijk? had zij aanvankelijk gevraagd. — Ja, waarom bel je naar iemand in Brussel? en het telefoongesprek stokte. Zij herstelde het contact, door te zeggen, dat ze zou komen. Haar stem had vrij afgemeten geklonken. Ze had toegestemd op een manier, die me meer ergerde dan een weigering. Terwijl ik dit dacht, Stond ze plotseling voor me. Waarom was zij gekomen als ze zo vol tegenzin was? Ze had het toch ook kunnen afhouden of direct weigeren toen ik haar had opgebeld? In Hotel Le Grand lag de kamer van Angèle, vlak naast de mijne. Ik liep een paar maal in troebele gedachten mijn kamer op en neer en ging voor het raam staan. Buiten joeg het avondelijke verkeer voorbij. Ik trachtte mijn gedachten af te wenden, van het vertrek, waar zij nu half ontkleed voor de spiegel zou staan, en, opnieuw denkend aan het lichaam, dat ik niet kende, kwam de machteloze woede weer in me op, die ons samen zijn in september vergald had, toen wij verbleven in de rue de Lodéon, net als hier, gescheiden door een muur. Er werd geklopt, en Angèle kwam binnen. Alle moeheid scheen van haar weggewist. Ze kwam slank en recht op me toe, een donker raadsel, frank en tenger. Ze had nu weer die zachte geur om haar heen, die haar eigen aroma scheen, een geur van bladen en rozen en pasgezaagd hout en een lichte, soms nauwelijks speurbare vleug van verwelkend bederf. Dit was de sfeer, waarin zij geheel kon leven en waarin ik niet binnen mocht. We liepen buiten dicht tegen elkaar, in hetzelfde kortvierende tempo, en ik voelde een zacht prikkelende stroom door me heen gaan, en langzaam werd mijn neerslachtigheid geabsorbeerd. Ik had zo met haar door willen lopen, zwijgend in dit strakke veerkrachtige tempo, dat me herinnerde aan de gelukkigste dagen, die ik met haar gekend had, en die ons dieper verbonden dan gedachten en woorden. Er bleef alleen één vraag onbeantwoord tussen ons dralen. Waarom had ik haar laten komen? Zo liet ik ook de vraag in het midden, hoe lang Angèle blijven zou. Na het diner, de kelner had de glazen nog eens gevuld, kreeg ik sterk het gevoel, dat ik iets moest zeggen. Angèle bleef wachten. Wat kon zij zeggen, zolang ik bleef zwijgen? Maar ook ik, ondanks een korte opwelling, verbrak de beklemming die er ontstaan was niet. Zij kon niet spreken. Maar waarom, nu die vraag zich zo overweldigend opdrong, probeerde ik niet iets te zeggen? Het hoefde toch geen vernedering te zijn? Maar liever dan nog eens met woorden te bevestigen, wat mijn daad reeds onomwonden erkend had, verhardde ik me in mijn stroeve beheersing. Toen we buiten waren, stelde ik voor nog een wandeling te maken. Angèle trachtte nog enkele malen een gesprek te beginnen, maar keer op keer liep het dood op mijn korte, stroeve antwoorden. Ik zakte steeds verder weg in dezelfde neerslachtigheid van de vorige dagen, vervloekte het ogenblik, dat ik Angèle gebeld had, nu ook dat inderdaad gevaarlijke redmiddel faalde, en mijn vernedering verscherpte. In het hotel ging zij meteen naar haar kamer. Ik maakte geen licht op in mijn kamer, ging voor het venster staan en staarde door de tulle gordijnen naar buiten. Ik dacht aan niets bepaalds, stond daar maar. De deur ging open en Angèle kwam binnen. Ze wijfelde even tegenover de duisternis, maar kwam toen naast me staan. Ik wende me naar haar toe, alsof ik haar hand wilde vatten, maar op hetzelfde moment legde zij haar handen om mijn hoofd, trok het naar haar toe en zoende me op de mond. Maar toen ik haar vast wilde pakken, weerde ze me zacht af en maakte zich los. Ik merkte, dat ze even trilde, doch, zich beheersend, liep zij met bijna haastige passen terug naar de deur. Ze maakte die langzaam open en verdween in de gang. De volgende morgen ontwaakte ik met een gevoel van verlichting en hoop. De verandering in Angèle's gedrag had me verrast en verbaasd, maar ik kon niet ontraadselen, wat haar tot deze toenadering gebracht had. Ik had lust om met Angèle de stad uit te gaan, en ik stelde mij voor, hoe zij na een heerlijke dag met me, buiten, door zon en wind, s'avonds voor mij zou zwichten, als ik maar toegreep. Maar waarom vanavond pas? Zij lag nu nog in bed, in de kamer hiernaast. Maar nee, was ik laf, nee, dat was ik zeker niet. Angèle kwam mijn kamer binnen, toen ik na mijn ontbijt de krant zat te lezen. Het was alsof ook door de deur de zon de kamer inscheen. Zo licht en morgenlijk werkte haar verschijning. Ze droeg een licht gele mantel en een licht gele hoed, lichte, zacht glanzende kousen, die haar benen slank en soepel, glad en gedempt wellustig omspande. Ik ben klaar om te gaan, jij ook? zei ze opgewekt. Van de vorige avond scheen zij niets meer te weten. Het trof mij hoe jong zij vanmorgen was. Hoe ondernemend, hoe fris! Het leek, of zij sinds september aardser geworden was, minder angeliek-geheimzinnig, en of het donkere, zwarte aan haar, haar ogen, haar haar, minder temperend en verraadselend meesprak. —Ben je nog altijd in de Rosetti-stemming? vroeg ze, terwijl ze naar de Guinevere op de schoorsteen wees. De Guinevere houdt geen verband met mijn stemming, Angèle, maar met mijn wezen, zei ik. Angèle zweeg, half geamuseerd. Ze had zich afgewend van het portret en stond voor het raam, hel verlicht. Haar rug zei niet, wat ben je belachelijk, zoals ik een ogenblik gevreesd had, maar eerder, ik kijk naar buiten, tot je gereed bent, anders komen we nooit weg. Plots had ik een ander plan. Laten we vandaag nog in Parijs blijven, dan kunnen we morgen naar buiten gaan. Dan kan ik niet, zei ze opeens strak en beslist. Ik moet morgen voor een paar dagen naar Brussel. Ik kom maandag terug. Wat moest zij in Brussel doen? Waarom moest zij nu alweer weg, en was het wel waar, dat zij maandag terugkwam? Luister, zei ze met een plotselinge inkeer in haar stem. Ik was eerlijk gezegd niet van plan nu lang te blijven, maar als ik maandag terugkom, blijf ik misschien heel lang. Ja, ik hoop dat ik dan lang zal kunnen blijven. Het klonk zonder enige terughouding of bijgedachte, en een zachte vreugde begon weer in de teneurie. Hadden we eindelijk éénzelfde verlangen, één gemeenschappelijke hoop? Had zij mij niet met deze woorden een teken gegeven, klaarder en zekerder dan de troebele aanduiding, die ik gevoeld had in de omhelzing van de vorige avond? We liepen zonder doel, zonder plannen in de richting, die we bij toeval hadden genomen. We lunchten in een vol restaurant. Ik hield mijn voeten dicht naast elkaar, hoewel ik lust had ze uit te strekken en haar benen ermee te omknellen. Ik dronk snel en veel van de wijn. Een donkere waas hing voor mijn ogen. Soms leek Angèle heel ver weg te zitten, aan de overkant van een plein, dat tussen ons in lag. Ik ontweek haar blik. Toen ik de kelner riep, glimlachte Angèle erkentelijk naar me. Enkele minuten later stonden we weer op straat en snoven het voorjaar op. Waar zullen we heen gaan? vroeg ik. Ja, ik heb eigenlijk nog van alles te doen in de stad, voor ik wegga vanavond. Wat moest ik daarop zeggen? Ik zag, hoe ze me haast smekend aankeek, maar zonder goed te beseffen, wat zij zo hulpeloos vreesde, onderdrukte ik een plots opkomende vrevel, omdat ze me nu nog zou ontgaan. En met een beheersing zo natuurlijk, alsof ik niet op het punt stond, alles voor goed te verliezen, zei ik, uitstekend! En mag ik je begeleiden, of ga je liever alleen? Liever alleen, zei ze zacht. Waarom had ze niet gezegd, ga maar mee? Het was een verschrikkelijk moment. Maar wat kon ik doen, nu ze zo duidelijk had uitgedrukt, dat ze alleen wilde zijn? Ik riep een taxi. En wat spreken we af? Om vijf uur in het hotel, zei ze mat. Goed. Uitstekend, zei ik onverbiddelijk vriendelijk, en dan eten en naar de trein? Ja. Goed. De taxi stond klaar, ze gaf me vluchtig een hand, de motor sloeg aan en de wagen reed langzaam weg, nog even wuifde ze mat door het achterraam met haar droevige sjaal. Toen ik tegen vijf uur in het hotel kwam, lag er een briefje. Ik ben eerder gegaan, tot maandag, gewone trein, Angele. Haar briefje herhaalde, wat zij gezegd had, maar moest ik niet vrezen, dat zij dit misschien nog wel hoopte, maar niet meer volbrengen kon. Waarom was ze dan gevlucht? Het viel me weer in, dat ik soms een vrees had gezien in haar ogen, die haar misschien van me wegdreef, een vrees, waartegen zij weerloos was, maar wat zou het zijn? Zou zij bang zijn voor liefde? Er was één ding, waaraan ik na gisteren niet meer kon twijfelen. Ze hield van mij. En dat had een eind gemaakt aan die ondraaglijke toestand van niet geliefd te worden, terwijl ik het wilde. Maar wat veroorzaakte haar vrees? Ik ging aan mijn schrijftafel zitten en schreef een kort briefje aan Rutgers. Toen de vreugde om ons weerzien in Charles' ogen was gedoofd, werd ik getroffen door een blik die ik niet van hem kende. De scherpe rust, het hoogmoedige zelfvertrouwen hadden iets onzekers gekregen. Er moest iets zijn wat hem kwelde en opjoeg. En het verwonderde mij dat deze man onzeker kon worden en in zijn neerslachtigheid troebel. Het was al laat in de avond toen Charles begon te spreken over Angèle. U hebt wel begrepen, dat het om een vrouw gaat, nietwaar? En als ik eerlijk ben, om de enige vrouw, die mij dieper dan enkel erotisch geraakt heeft. Voor mij is juist dit van een zo beslissend belang, dat al het andere erbij in het niet valt. Want tot nu toe had ik, hoewel ik haast veertig ben, voor vrouwen overwegend erotische gevoelens, of overwegend platonische gevoelens. Ik kan er wel bij zeggen, dat de laatste mij, tegen de schijn misschien, verreweg het dierbaarste waren. Het erotische, waaraan ik verslaafd ben, verveelt me tegelijk grenzeloos gauw, of liever de vrouwen die het me geven, vervelen me grenzeloos gauw, en ik heb eigenlijk een sterk verlangen naar duurzaamheid, en in vriendschappen ben ik bijvoorbeeld ontegenzeggelijk trouw. Maar voor Angèle, heb ik geen zuiver platonische en geen zuiver erotische gevoelens. Het is een gevoel van een ander soort, van een andere orde, een gevoel zonder naam, tenzij liefde de naam ervoor is, maar ik ben bang voor dat woord. Ik heb dit gevoel nooit eerder gehad. Kent u dat gevoel? Ja, ik kende dat gevoel. En de blikhoer zei het precies zoals ik het altijd gevoeld had: het is iets van een andere soort dan sympathie of welust of vriendschap. Het is onvergelijkelijk. Ik noem het voor mezelf vaak de vierde dimensie. Iets onvoorstelbaars dat de realiteit en normale gevoelens ver te buiten gaat. Het is onvergelijkelijk. Ik dacht aan Henriette, Charles en Angel. In een ogenblik was het alsof de twee vrouwen onzichtbaar in de kamer aanwezig waren. Luisterend. Net als ik. Daar komt nog bij dat Angèle en ik wezens van eenzelfde soort zijn. Vooral tegenover u is het me pijnlijk als u de indruk zou krijgen dat ik mij superieur voel. U hebt wel gemerkt dat het tegendeel eerder het geval is. Maar toch kan ik niet wegcijferen dat het element van verwantschap, dat mij met Angèle verbindt, en dat ons verbindt met nog maar heel weinig mensen in de tegenwoordige wereld, een gevoel van afstand schept tegenover andere mensen. Ik geloof aan het heersen van magische en geheimzinnige krachten, niet alleen in de mens, maar ook in het heelal. In Angèle leven die krachten, of tenminste de bepaalde van die krachten, zo sterk, dat zij haar anders maken dan de andere mensen. Ik kan het misschien alleen duidelijk maken door een voorbeeld uit de plastiek, het portret Guinevere van Rossetti. Daar is iets in van een demonie, die zich niet hevig of groots voordoet, maar die, als ze eenmaal in iemand doordringt, hen volkomen aan zich verslaaft. Dit soort demonie leeft haast ondraaglijk sterk, voor wie het ervaren kan, in de Guinevere, en het raadslachtige... Het verontrustende ligt misschien vooral hierin, dat dit portret zich zo stil en zo innig voordoet, zo liefelijk, zou men haast zeggen. Zij is een engelachtige furie, een omzichtig sluipende bezetenheid sluimert in haar. Zij is een kruising van duivelin en duif. Charles Weeg. Ik zag hoe hij verzonk in zijn dromen. Ik kuchte, maar hij hoorde me niet. Tegenover me aan de muur was het beeld van Guinevere gaan heersen in haar raadselachtige macht. Angèle stond naast me, haar arm om mijn middel, haar hoofd aan mijn schouder geleund, en samen zagen wij uit over de ravijnen der wereld, op dat onvergankelijke vergezicht dat doorbrak in de donkere muur. Het was alsof de wanden van de kamer wegvielen. Wij stonden nu samen tegen die lage muur voor de Sacré-Cœur, waar ik eenmaal had uitgezien over Parijs, die middag alleen, enkele dagen geleden nog maar. Maar nu was Angèle bij me, en ik was gelukkig en veilig. Ik zag, hoe hij langzaam uit zijn droom kwam, en toen viel zijn blik op het portret van Henriette. Opziend naar het portret, was het plotseling alsof zij mij kende, terwijl ik nog in onzekerheid was over haar wezen. Maar dieper doordringend in haar blik voelde ik, dat zij mij oordeelde. Een zacht, maar hardnekkig verwijt zag op mij neer uit haar vreemde, grijsgroene ogen, waarvan Rutgers gezegd had, dat het mijn eigen ogen hadden kunnen zijn. Wat wist zij van mij? Waarom oordeelde zij mij? Om welke daden, om welke gedachten, en met welk recht? Was zij om haar ogen, met mij van één stam? En langzaam, terwijl ik mijn blik niet meer kon afwenden van haar beeld, voelde ik op deze vragen een bevestigend antwoord ontstaan, en de zekerheid, dat zij mij oordeelde, vanuit een vol recht. Ik zweeg en wachtte. Plots maakte hij een beweging, als wilde hij iets van zich afschudden. Hij keek me aan, een lichte vrevel in zijn ogen. Dit alles is, merk ik aan u, nog niet waar het op aankomt, en misschien hebt u gelijk. Ik zal dat misschien pas kunnen beoordelen, wanneer Angèle en ik werkelijk elkanders wezen hebben gevonden, want we zijn elkaar nog maar nauwelijks genaderd. Ik zal kort zijn hierover, want het is een doorn in mijn oog... En het blijft tegelijk een raadsel. In september van het vorig jaar, toen ik haar pas leerde kennen, hebben wij samen drie weken gelogeerd in een hotel, waar wij ieder een kamer hadden. We zijn toen, behalve s'nachts, vrijwel al die tijd bij elkaar geweest. Ik heb in die weken alles verwaarloosd, om niets dan die ene vrouw te zien, die naast mij liep en tegenover mij zat, en met mij praatte en lachte en die ik niet naderen kon. Wij dansten soms avond aan avond en toch is er in al die tijd, volgens een mannenopvatting die vaak genoeg ook de mijne was, niets gebeurd. Is dat niet in zeker opzicht vernederend? Ik was geparalyseerd, of laten we het eenvoudig zeggen, ik was bang. Ik was bang voor een weigering die misschien een algehele verwijdering zou meebrengen en ik wilde liever dit halve bijeen zijn met al zijn kwellingen dan geheel zonder haar zijn. Ik heb haar na een scheiding van maanden teruggezien. Ik heb haar zelfs gevraagd uit Brussel te komen, en waarachtig niet om gekweld te worden, want dat was ik genoeg, maar omdat ik toch liever gekweld naast haar leef, dan geheel zonder haar. En soms denk ik, dat wat haar van nature eigen moet zijn, zachtheid en onbevangenheid, natuurlijkheid, in mijn bijzijn verhardt. Zij vreest iets in mij. Ik weet alleen maar niet wat. Ik begrijp het niet. Ik heb het mij talloze malen al afgevraagd, maar ik kan het niet vinden. En toch is dit, als ik er dieper in doordring, misschien het enige wat haar weerhoudt. Zijn gezicht was zeer bleek geworden en had zijn masker verloren. Het was nu het gezicht van een man die streed op leven en dood. De ogen bleven vol verlangen uitstaren naar het beeld van de vrouw, die misschien nooit te bereiken was. En toch is het zeker, dat iets in haar wacht op de vervulling. Of troost ik mij daar misschien mee? Nee, dat is geen bedrog. Ik voel aan alles, dat één kant van haar wezen zich zou willen prijsgeven. Maar zal het sterker zijn dan die krampachtige vrees? Zou zij bang zijn voor de te grote heftigheid van de vervulling? Ik kan het onmogelijk geloven, want zij behoort niet tot die schijnbaar zuivere naturen, die menen, dat de droom breekt in de vervulling. Scheppende mensen, en Angèle is daar een van, lachen om die steriliteit, omdat zij weten, dat de droom in de vervulling evenzeer zich verhevigt als breekt. Vanmiddag was er een duidelijk zwichten van haar naar mij, zo dicht naderend, dat ik hoopte, dat zij eindelijk het vertrouwen gevonden had. Maar ze is gevlucht. Maandag komt ze terug. Ik kan haast niet meer zeggen dat ik het hoop. Tegen drie uur namen we afscheid. Charles uitgehold door zijn relaas, nauwelijks bevrijd. Ik voelde mijn namen aanvankelijk begrijpen, meeverdwaald in het duistere doolhof van trots en vrees. Die maandagmiddag stond ik klaar, om haar af te halen aan het station. De dagen waren in kwelling en onrust vergaan, en ik zag haar terugkomst met een nerveuze vrees tegemoet. Ik had nog slechts één verlangen, dit moment te verhaasten, maar tegelijkertijd was er iets in me, dat me voorhield, niet naar het station te gaan, omdat dit me een gewaarwording gaf, alsof ik, geslingerd tussen vrees en smeken, toch mijn vondes gemoed ging. Ik besloot dus, in het hotel te wachten en haar te ontvangen met de koele nonchalance, waarmee ik een willekeurige vriendin zou bejegenen. Maar ik voelde het valse van deze voorstelling en het ergerde me, dat ik me in gedachten vernederde, tot dergelijke krenkende zegepraalen. Toen brak opeens dit eindeloze denken in me af en ik besloot, ik ga niet naar het Car du Nord, ik blijf hier. Ik ging ten einde raad aan mijn bureau zitten en nam een boek. Tegen vijf uur gaf ik het op. Als ik me haastte, zou ik nog juist op tijd aan de trein zijn. Maar ik kwam te laat. Angèle was er niet meer. Een paar weken later zat ik s'avonds bij Rutgers. Ik ging naar hem, ondanks dat het me hinderde, dat ik in mijn dromen Angèle telkens met Rutgers had samengezien. Maar ik kon nergens beter zijn dan bij hem. Angèle en Rutgers, waarom bracht ik hen tot in mijn dromen te samen? De blikhoor was om tien uur bij me binnengekomen in een geprikkelde stemming had kort gegroet en was in een stoel tegenover me gaan zitten. Er werd weinig gezegd. Pas laat op de avond, toen hij op het punt stond te vertrekken, begon hij brust te spreken. Waarop berustte eigenlijk uw vooroordeel van een breuk tussen Angèle en mij? U sprak wel telkens over haar vrees, en soms sprak ik zelf van haar vrees, omdat ik gevoeld had dat zij inderdaad ergens bang voor was, maar ik heb nooit begrepen waarvoor... Niemand is zonder hart. Niemand is werkelijk verdeeld. De mens in wie het element hart volkomen ontbreekt, moet misschien nog geboren worden. Het zou trouwens voor de tegenwoordige wereld niet kwaad zijn, als er iemand opstond, die wat zij hart noemt, volkomen miste. Zo iemand zou misschien deze hele verweekte en verwijfde moderne mensheid kunnen reinigen, en haar van al haar hartziekte genezen. Maar zo iemand ben ik volstrekt niet. Ik kan ook niet geloven dat Angèle erotisch of in welk opzicht dan ook te weinig voor mij voelde. Uit alles bleek eigenlijk het tegendeel. Dat zij een fysieke benadering uit de weg ging, is waar, maar in ieder geval niet uit preutsheid. Zij vermeed die kant van de zaak, omdat zij vreesde dat dit, zolang de innerlijke relatie nog niet standvastig was, de verhouding vertroebelen kon en er een valse schijn van volledigheid aan geven. Zij had gelijk op dat punt. Ik ben ook tegenover haar bijzonder terughoudend geweest, omdat ik er precies zo over denk. Nee, Angèle heeft in mij iets anders gevreesd. Begrijpt u die vrees? Zijn intonatie verriet dat hij na de breuk die een einde gemaakt had aan de kans om zichzelf te verliezen, nog slechts door één gevoel werd beheerst. Spijt over wat in zijn ogen zijn nederlaag was en over het uitspreken van deze nederlaag. Want nu alles voorbij was, kon hij alleen nog maar schaam te voelen, om wat hij zo lang en zo vergeefs had verduurd. Wat ik gevreesd had, zag ik gebeuren. De breuk met Angèle zou de blikkoer slechts harder en somberder maken, nog doodser ook in zijn hooghartige koude en trots. Ik begreep dat hij het nu als een vernedering voelde, dat hij mij in zijn leven had gehaald. Vooral nu hij in mij een vijand zou kunnen zien van zijn verlangen en een bondgenoot van Angèle in de geest. Ik meende Angèle te begrijpen, maar het was al genoeg dat ik de blikkoer zelf kende. Hoe moest ze hebben gevreesd met dat duistere masker te leven, en hebben geleden onder zijn onmacht liefde, en onder haar eigen zwakheid daartegenover. U geeft geen antwoord? Met deze woorden sneed hij mijn gedachtengang af. Ze was bang voor uw eenzaamheid, denk ik, zei ik. En ik had het gevoel dat ik zeel met deze woorden aan de verachting had overgeleverd. Bang voor mijn eenzaamheid, herhaalde hij. Daar had ik nooit aan gedacht. Maar als u het zegt, zal het wel waar zijn. En ze had gelijk, zei ik er scherp overheen. Ik was nu ik het gevoel had dat de blikkoer inderdaad niet alleen mij, maar onuitgesproken ook Angel wilde krenken, plotseling zeer geprikkeld door diens zij had geen gelijk, en dat heeft zij ook in uw gedachtegang niet, maar u schijnt het nodig te vinden, mij tegen te spreken en haar te verdedigen. Zij heeft geen verdediging nodig, of liever, zij is geen verdediging waard. Ik heb mij eigenlijk in u beiden vergist, want ik heb in u beide verwanten vermoed, en op zijn minst had ik toch gedacht, dat en Angèle en u zouden weten, dat men van iemand houdt, juist om zijn eenzaamheid, en om naast hem in eigen eenzaamheid zoveel mogelijk zichzelf te zijn. Mensen, die niet te veel femelarij hebben aangehoord en teruggegeven, weten dat men juist in de liefde zichzelf zoekt en een atmosfeer waarin men voluit zichzelf kan zijn. De rest is een troost voor zwakzinnigen. Wist u dit werkelijk niet? En wist Henriette dit niet? Henriette zou het niet met hem eens geweest zijn. Hij overschatte zijn gelijkenis met haar. Zij was ook eenzaam en zij was trots, zei ik, hoewel ik dat een hinderlijk woord vind. En zij had ongetwijfeld die zogenaamde trek van buitenmenselijkheid die u zo verheerlijkt. Maar ze heeft volledig geleefd. U hebt dat niet. En hoewel u straks als in een oratio pro domo beweerd hebt dat niemand harteloos is of werkelijk verdeeld, geloof ik toch, en ik denk dat ook Angela er zo over dacht, dat dit komt doordat uw hart niet sterk genoeg is om één levend wezen te vormen uit uw verschillende naturen. Henriette had die kracht wel. En behalve die kracht had ze aandacht voor het leven om zich heen. Ik geloof dat het gemis daarvan uw grootste gebrek is. Sharon zat met het licht achterover, de kin op de toppen van zijn vingers gesteund. Hij keek alsof hij zich geheel in zichzelf had teruggetrokken. Ik kreeg het gevoel dat ik had zitten praten tegen een beeld en ik begreep dat mijn woorden zwak en ondoeltreffend waren geweest. Ik heb het altijd zo vreemd gevonden, te blikhoor, dat die magische sfeer waar u het vaak over heeft iets buitenmenselijks zou hebben, terwijl u juist iedere mogelijkheid om buiten uzelf te gaan afsnijdt of mist. Uw magische sfeer isoleert u van God en de mensen, en ik heb soms het gevoel dat u stikken moet in uzelf. En dat is dan niet enkel uw ongeluk, maar het is ook uw schuld. Mijn schuld, zei hij vaag, en ik had bijna de indruk dat de vraag alleen werd gedaan uit beleefdheid. De blikkoersbewogenheid bewogenheid van het begin, zijn geërgerde stekeligheid, het scheen alles voorbij. Maar hoeveel liever was me dat, dan dit verre luisteren dat nauwelijks meer luisteren was. Ja, uw schuld herhaalde ik. Ik geloof in mijn hart dat ieder ongeluk berust op een schuld... Ik heb ook de indruk gekregen dat u zich soms schuldig voelt, al houdt u dat schuldgevoel liefst zo onbewust mogelijk. Maar daarom is het niet minder werkelijk. Ik geloof eigenlijk dat dit schuldgevoel zich vooral aan u opdringt als u denkt aan mijn vrouw. En Harriet. Ik zie aan uw gezicht dat haar naam u geraakt heeft. Zij had u op het spoor kunnen brengen als u dat gewild had, maar u vermeed juist dat spoor. Het is wonderlijk hoe iemand die soms moordenscherp oordelen geeft over anderen, erin slagen kan zichzelf zo goed te bedriegen. Wat is een magisch geheim, de blikhoer, om uw woorden nog even te gebruiken, al is het nog zo subliem als het geen weerklank vindt op zijn minst in andere wezens en in andere levens. Wat is alle magie ter wereld bijeen als hij bekommert in een trots brein? Ik ben er zeker van dat u mij in uw hart gelijk geeft." En dit besef van een tekort, dat de rug wijst op onwil. Want onmacht is een zacht woord voor onwil en een zacht woord. Dat veroorzaakt uw schuldgevoel. Maar dat zult u niet toegeven. Niet nu. En niet tegenover mij. Plot stond de blik oer op. Hoog en recht stond die voor me. Ik hoop niet, dat ik u ermee beledig, maar ik neem afscheid van u, en wel voorgoed. U hebt gesproken als een volleerd priester, en ik heb geluisterd als een ketter. Eén ding is toch, denk ik, ook u wel duidelijk geworden. Wij zijn in de grond geen mensen voor elkaar, evenmin als Angèle dat voor mij was. En wat Henriette betreft, zij kende een van de diepste geheimen die mensen kunnen ervaren. En zij heeft dat verraden uit vrees. Nee, protesteert u liever niet, zij heeft de behoefte gehad om haar vroeging daarover te smoren in demoed. En haar huwelijk is in haar gevoel haar rechtvaardiging geweest. Niet ten volle natuurlijk, ik ken die behoefte, bij anderen vooral en een enkele maal bij mijzelf, maar ik noem het een behoefte om te wentelen met de zwijnen. Eén ding heb ik toch weer uit dit alles geleerd, dat eenzaam blijven het enige is. En alle zoeken naar een verbinding met mensen, een zwakte en een verraad. Plotseling stak hij me zijn hand toe. Goedenavond, zei hij. Even trilde er iets in het masker van zijn gezicht. Ik zou er misschien vrede mee hebben als u niet alleen eenzaam, maar in uw eenzaamheid ook volledig zou zijn, probeerde ik nog. Maar hij zei nogmaals: Goedenavond. En verliet voorgoed mijn kamer. Vijf jaar later, op een middag vroeg in de herfst, vond ik op mijn kamer een brief, welke afkomstig bleek van een Brusselse jurist, die me mededeelde, dat zijn vrouw, Angèle de Groux, ernstig ziek was en me gaarne nog eens zou zien. Op mijn komst werd blijkbaar gerekend. Twee dagen later was ik onderweg naar het landhuis, niet ver buiten Brussel. Ik was nerveus. Het beeld van Angèle, in de loop van de jaren overwoekerd door andere beelden, was in klare trekken weer voor me gekomen en had allerlei dingen die ik met moeite had bedwongen blootgeboeld. Ik zag op tegen het weerzien, ook tegen de ontmoeting met haar man. Hoe waren haar de jaren vergaan? De mijne waren vergaan zoals mijn hele leven verging. Wetend hoe ontzenuwend nieuwe verhoudingen kunnen zijn na een mislukking had ik die zorgvuldig gemeden. De grote steun in die tijd was het werken aan mijn boek geweest, maar toen het voltooid was, stond ik weer voor de gapende leegte, die het leven heeft, voor wie het niet lief heeft, en ik was vervallen tot mijn oude bestaan. Ik had gereisd en gedwaald door landen en steden, die ik nog niet kende, en had de gewone avonturen gehad, waar mijn hart buiten stond. Ik had dikwijls getwijfeld aan het bestaan van die magische, buitenmenselijke droom, in naam waarvan ik vroeger het leven veracht en verwaarloosd had. Ik was zachter geworden, ook door die twijfel, ouder, eenzamer, en ik wist, dat in me het bevriezen begonnen was, langzaam en onhoudbaar. Ik reed de oprijlaan van de buitenplaats op. Bij een vijver speelden twee kleine meisjes, die onmiddellijk toeliepen, toen ik stopte, maar halverwege bleven ze bedremmeld staan. Ik ging hun huis binnen. Terwijl ik aarzelend in de hal stond, kwam iemand me haastig tegemoet, gaf me met reserve een hand en zei Richard van der Mark. Dit was dus de man van Angèle, een lange, magere man van ongeveer veertig jaar. Zeer eenvoudig, maar verzorgd gekleed, met kort geknipt asblond haar en een smal, scherpzinnig gezicht. De gehele verschijning, de beheerste en rustige manier, waarop hij dit moeilijke ogenblik had weten te leiden, namen hem voor me in. We liepen door een lange gang. Op het eind ervan deed Van der Mark een deur open en achter mij weer dicht. In het bed lag Angèle haar gezicht naar de deur. Ik schrok, toen ik zag, hoe verbleekt en vermagerd ze was, maar ik beheerste me. Een glimlach van vreugde en dankbaarheid kwam om haar mond. Ze strekte haar hand naar mij uit, een smalle, vermoeide hand, en trok me zacht naar zich toe. — Daar ben je dan, zei ze, ik wacht al zo lang, eigenlijk al jaren. Haar stem was langzaam en zwak. Ik kon niet spreken. Ik zag, dat er tranen in haar oog waren gekomen. Het weerzien vervulde me met een ontroering, zo geheel anders en veel meer gelaten dan ik verwacht had, dat ik me afvroeg of ik nog wel van haar hield. Ik wist, dat ik dit gezicht boven alle anderen had liefgehad, en misschien alleen dit gezicht. Maar hoe vreemd het nu ook was in mijn hart, en hoe zeer ik mezelf de ontrouw ook aan die ene liefde verweet, ik kon het gevoel van dit ogenblik geen liefde meer noemen. Het was een tederheid, vermengd met deernis, en vaag verbitterd door spijt. En welke gevoelens dit weerzien ook in me had losgewoeld, niet dat ene, dat mijn leven eens had beheerst, en voor de vervulling, waarvan ik toen alles had prijs gehad. Aarzelend zoekend in mijn herinnering, vroeg ik me af, of dat gevoel dan wel liefde geweest kon zijn. Maar de gedachte aan wat Angèle nu lijden moest, verdreef deze vraag, en overheerste alle andere gevoelens. Zwak en weerloos lag zij hier naast me, misschien door de slaap voor korte tijd aan de pijnen van het bewustzijn onttrokken, misschien ook wakend met dichte ogen, omdat zij nu niet met me spreken kon maar het zij wakend of dromend, zij werd opgejaagd door vroeging en angst, en ik zat hier bij haar haast als een vreemde, al leed ik dan door het gevoel, dat ik haar in niets kon verlichten. Nooit tevoren had ik beseft, hoe bitter de eenzaamheid zijn kan, en hoe weinig wij voor elkaar kunnen doen. Als ik bedacht, dat de mogelijkheid had bestaan, om ook na de breuk toch nog gelukkig met haar te worden, betreurde ik de lichtvaardige trots, waarmee ik getracht had haar te vergeten, en de verkeerde trouw, waarmee zij haar huwelijk bewaakt had. De dood opende even een vergezicht op een nu voorgoed onbereikbaar geworden geluk, dat misschien nog voor me gelegen had, als zij nog zou kunnen genezen. Maar toen ik zag, hoe zij plotseling door stuipen doorschokt werd, kwam er een heftige woede in me op, omdat dit arme, vermoeide lichaam nog lijden moest dit lichaam, dat eens mijn begeerte had gewekt en waaraan ik nu geheel zonder onrust kon denken. Daarna legde de milde sereniteit, die op Angèle's gezicht was teruggekeerd, een verstillend bedaren over de korte opstandigheid van mijn hart. Ze opende langzaam haar ogen en vroeg me met zachte stem bij haar op bed te komen zitten en haar te omarmen. Haar hoofd lag tegen mijn schouder, en beide staarden we weg door het glanzende raam. Ik streelde langzaam haar haar. In een smartelijk wachten lag ze tegen me aan. Toch was er in de met deernis en bitterheid doortrokken weemoed van dit bijeenzijn, een vrede en iets van geluk. Het was eil. En het naderende einde gaf er een bijsmaak van vergeefsheid en ongeloofwaardigheid aan, maar toch had dit eerste en laatste uur van volkomen vrede, iets als de naglans van een groot, vervlogen geluk. Terwijl ik naar Angèle keek, die al sluimerend tegen me aan lag, werden al mijn gedachten gesmoord in het verdriet om haar naderende dood. Eén gedachte bleef terugkomen. Waarom lijden wij zo? Waarom lijden wij zo om een droom? U hebt geluisterd naar De dood van Angèle de Groe, een hoorspel naar de gelijknamige roman van Hendrik Marsman. U hoorde Laurens Boer als Charles de Blecourt en Guila Freyssen als Daniel Rutgers. Techniek Rob Gerritsen, regie Kokkie van Bokhoven.